Er dus weer opnieuw zo'n 350 vluchten geschrapt en dat aantal kan nog oplopen. Dan naar de weg. Want ook al hebben strooiwagens en sneeuwschuivers vannacht hun werk gedaan... het kan op de wegen nog altijd verraderlijk glad zijn. Je Rijkswater staat Rijkswaterstaat erover behart van Nederland. We hebben inderdaad keihard doorgewerkt... om zoveel mogelijk wegen sneeuwvrij te krijgen. Maar we zien nog steeds wel, ondanks wat verbetering rondom Utrecht... dat er wel nog sprake zijn van ijsplaten. En daarom is het advies om vanochtend, als het even kan, thuis te blijven. Het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling was volgens de nationale korpschef vooraf gepland. Bij Pauw en de Wit sprak ze over een crimineel netwerk. De politie werd in de nacht op meerdere plekken in het land gericht beschoten met vuurwerk. Want als je kijkt naar deze beelden waarin echt explosieven naar de collega's gegooid worden. En als je dan ook kijkt naar nou ja, wat voor letsel er is. Alle hulpverleners hebben het enorm zwaar te verduren gehad in de nacht. Ja. Er zijn 250 mensen opgepakt voor onder meer poging tot doodslag. De politiebaas wil straatverboden voor de relschoppers bij komende jaarwisselingen.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 Het weer dan van Weerplaza. Pas op als je naar buiten gaat dus. En nog steeds code geel vanwege gladheid. Verder vanochtend eerst sneeuw in het westen van het land. Vanmiddag vooral in het noorden en het wordt max 4 graden. 32 files in totaal. Het lijkt ermee iets rustiger dan gisterochtend om deze tijd. Er zijn wel drie vertragingen langer dan een kwartier. Op de A1 komt het door een ongeluk richting Amsterdam. Tussen Muiden-Oost en Diemen-Noord. 8 kilometer met 25 minuten. Op de A2 richting Maarsen is het glad tussen Everdingen en Oude Rijn 12 kilometer met net iets meer dan een half uur. En op de A12 is een ongeluk gebeurd van de Haag naar Lunetten. Tussen Woerden en Oude Rijn komt door een vrachtwagen. 10 kilometer, kleine anderhalf uur. Voorzichtig onderweg. Het is 1 over 7. Het is net 7 uur.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 Mama said, don't give up, it's a living. Let's go back to music high hopes. 5 over 7, dinsdag de zesde van januari. Je luistert show 1554, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Voorzichtig onderweg allemaal jongens op deze vroege dinsdagochtend. Ja, en sterkte ook als je met het openbaar vervoer eigenlijk naar je werk gaat. Want de treinen rijden niet. En Annemarie, dat is tot 10 uur deze ochtend wel. Tot 10 uur. Hè? Gaat om treinen van NS. Zo, op een klein stationnetje s morgens in de vroegte gebeurt er helemaal niks. Ja, misschien toch even die ene collega appen die enigszins in de buurt woont, of je dan opgepikt kunt worden. Hey, mag ik ondertussen even van deze ruimte gebruik maken... om de volgende kwestie op te gooien. Hoe kan het toch dat vrouwen zo onvoorspelbaar zijn... in hun WhatsApp-gedrag? Oh. En mannen van Nederland die gaan dit echt 100% herkennen. Dus soms in een gesprek heb je binnen een nanoseconde antwoord op je vraag. Ja. Of ze beginnen te appen op het moment dat je heel erg druk bent... En dan komt er ook echt ja, een soort sneeuwstorm aan WhatsApp-berichten. En op de een of andere manier hebben vrouwen ook een zesde zintuig voor... wanneer ze weten dat jij druk bent en wanneer zij denken... oh, ik kan hem nu wel en, oh ja. Dat is ook, komt ook zo ongelooflijk vaak voor. Maar nu is het zo dat uh, ik en uh, Kiki... Ja, daar. Loopt het loopt soms ook gewoon heel erg lastig. Want, ik zal even een paar kwesties geven. Ik ga thuis over de boodschappen. Zij is niet graag in de supermarkt. Ik ben daar heel erg graag. Ik vind het heerlijk om lekker door die gangpaden te waaieren. Ze krijgen ook altijd um, een hele uitgebreide boodschappenlijst. Nou houdt zij heel erg van koken... en experimenteert zij ook veel met koken. Dus eigenlijk ieder boodschappenlijstje... staat er iets op die lijst waarvan ik denk... Ja, maar dit heb ik echt nog nooit gekocht. Oh, wat leuk. En dan wordt er s'avonds wat mee gecreëerd wat jij dan ook nog nooit hebt geproefd. Precies. Maar dan weet ik dus ook nooit waar het staat in de supermarkt. Ja, en mensen in de supermarkt weten het tegenwoordig zelf ook nooit. Of hoe het eruit ziet. Dus dan stuur ik bijvoorbeeld. Wat bedoel je precies met doe ja? Oh ja, een ja, oh, ja. dat Het is die uh, pittige worst. <laughs> die smeerbare pittige worst in een potje. Ja. Nou, dan, uh, dan stuur ik een appje. Zij krijgt niks terug. Maar dan denk ik, oké, okay, nou weet je wel, ga ik eerst naar de aubergine, ga ik eerst wel even mijn kwark halen. Nou, twintig minuten later, nog steeds geen antwoord op de vraag, wat is een Oh ja. Dan probeer je het te bellen, neemt ze niet op. Heel merkwaardig, want je weet gewoon, ze is thuis. Oh, dat is irritant, ja. Dan denk je, waarom reageer je nou nu niet? Dus wat ben je dan aan het doen? Hetzelfde geldt voor in een pashokje bijvoorbeeld. Dan kom ik een leuke trui tegen en dan denk ik, nou ga even, weet je wel, ze heeft altijd een goed oog voor wat bij mij staat. Ik maak even een fotootje in die spiegel. Wat vind je hiervan? Nou, dan sta je gewoon een kwartier in het pashokje te koeken. Ik, ik doe nog wel even een overhempje aan. Er komt geen hand voor. Nee. Maar ben je dan zeg maar wel zo um, ja, zelfstandig, zou ik het willen noemen. Maar dat is ook altijd een moeilijk woord bij jou. Maar zelfstandig genoeg om dan zelf de beslissing te maken? Nee, dan laat ik het dus hangen. En dan loop ik terug naar huis vanuit de stad. En dan krijg ik een half uur later. Wat een leuke overhemd. Dan zeg ik: Ja, lieve schat, ik heb me nu laten hangen. Weet je wel. Oh ja, dus Zij blijft stil, dus maak jij de beslissing niet. Nee, dat en hoe doe je dat dan als je de NUJA niet kunt vinden ja. in de supermarkt? Ga je dan googelen hoe het eruit ziet? Ja, uiteindelijk ga ik dan wel naar zo'n werknemer toe. Maar inderdaad, die kijken ze je tegenwoordig ook aan... alsof je water ja. niet branden. Die hebben ja. ook nog nooit een NUJA geholpen. Nee, het is heel erg... Ja, ik, snap, ik snap wat je bedoelt. Hoe irritant het is dat op het moment dat je er dan nodig hebt... is je er niet. Precies. Laatste voorbeeld. Um, wij hadden afgelopen kerst... gaat zij altijd uh, naar Hengelo. Daar is dan kerstmiddag. Ja. En dan worden eigenlijk uh, de partytenten aan de cafés vastgeklikt. En dan loopt heel Hengelo het loopt leeg. Er is niemand thuis. Iedereen is in het, uh, uh, het stadsgebied van Hengelo. Bien. Gezellig. En, ja, voor kerstavond. En zij had mij thuis een opdracht gegeven. En ik denk, nou, ik ga deze opdracht volbrengen als ik thuis ben. Dan kan jij lekker gaan feesten. En zij geeft mij de instructies voor die opdracht. En ik denk... Ik ben die instructies vergeten. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Maar ik wil jou graag verrassen met dat ik die taak heb volbracht. Ja, ik kreeg ook eens een taak. Dus ik stuur haar een app van, lieverd, hoe werkt dit ook alweer? Niks. Gewoon een uur niks. Twee uur niks. Drie uur niks. En jij stond daar met die taak voor je neus. Precies. Vier uur niks. Nou, daar was ze hoor. Na vier uur. Luister mee, want ze staat dus op dat feest in Hengelo. Oké, okay, wacht even. Ik loop even naar een rustige plek. Wacht even. Even naar een rustige plek. Ah, wacht, ik hoor al een beetje. Kiki heeft hier lekker wat eh, brols op. op. Ja, ja. hier zit ja. wat grols in. Hier zit wat grols in. Maar uiteindelijk kreeg ik dan toch antwoord. Wat je moet doen is... Die sportwas doe je op min 30 en dan 40 graden. Dus een linkerknopje op min 30. Dat is 30 minuutjes en dan 40 graden. En um, ik hoor niet zo goed, maar de droge moet je gewoon de waste in doen... En dan op aandrukken en dan gewoon play, Want hij staat op het goede programma. Is dat? Heb ik je nog geholpen? Ik moest de was doen. Ach, ik kwam er niet uit. Ik, ik wist gewoon niet hoe het werkte. Ik geniet heel erg van een dronken Kiki die in een party bent ja. in Hengelo... op het dorpsfeest, sorry. Uh, heerlijk, heerlijk in de olie zit. Echt geweldig. En wat lief ook dat je dan Mattie helemaal helpt. Maar liefst, kwam je nou niet uit de was? Nee, ik kwam er niet uit. Ik wist het gewoon niet meer. Ik had nog zo goed opgelet tijdens het college. van... Nou, ik ga morgen weg. Maar Als je jij hebt dan toch ook deed... heel lang alleen gewoond. Ja, dan heb je de... hebt ook de was gedaan. Ja, dat deed mijn schoonmaakster of mijn moeder. Dus ik sta voor het eerst voor zo'n apparaat. Ik denk, nou, wat, waar moet ik nou op drukken, joh? Weet je wat? Ik ben ook bang dat het er allemaal te klein uitkomt. Dus uh, ja, ik wist het gewoon niet meer. De, eh, ja. maar, lieve vrouwen van Nederland, willen jullie zeg maar als jullie man in de supermarkt staat, in een, in een winkel of voor de wasmachine ja. gewoon meteen terug appen? Je mag mij ook altijd appen, hè? Ik ben er echt voor je. Oh, dat ga ik volgende keer doen. me, me. me, me. making for last time. schrijft deze week Thomas Gray back in music in uh, Rumours. Het is een witte wereld buiten. Iedereen heeft er last van dat treinen rijden tot 10 uur niet wordt geadviseerd om thuis te werken. Maar de mensen die het voor ons mogelijk maken om toch de weg op te gaan, zijn mensen zoals Robert Gozer. Goedemorgen. Uh, mensen, goedemorgen. Even een Frans Echt. applausje hier is nou, voor uh, Robert. Een hey, van de helden van deze ochtend. Hé, hey, uh, Robert, ja. jij, jij zit in de strooiploeg. En jij bent om ja. half vijf begonnen. Wat maak jij zo al sneeuwvrij? Uh, fietspaden en stukjes bewegen en in de binnenstad van Leeuwarden. Oh, de binnenstad. En momenteel zaken uh, aan de Kanaalweg tussen de Friesland campida in en de Mediamarkt. Hey, en wanneer wist jij dat je dit moest gaan doen, hele ochtend? Nou, uh, kwart voor vier werd ik gebeld. En dat gaat al, uh, de afgelopen week, vanaf uh, de jaarwisseling, is dat al aan de hand. We dubbele diensten. Yeah. Uh, en ik word gebeld uh, om uh, kwart voor vier, dat is een automatisch uh, systeem. En die vraagt dan aan mij of ik beschikbaar ben. En dan kun je kiezen voor één of twee. Eén is ja en twee is nee. Oh, je en ik uh, toets één. En ik zit nu uh, vanaf afgelopen oude jaar zit ik uh, op uh, acht diensten nu. Oh. En, en krijg je een persoon een telefoon of is het echt een computer? Nee, computer. Het uh, begint met een mannenstem en het uh, verandert naar een vrouwenstem uh, wanneer de keuze optie uh, ja of nee. Ja, Mooi. Heel, ja. in heel inclusief. Ja. En, en nu ben ik benieuwd, al die mensen die op die strooiwagens zitten, wat doen die normaal gesproken? Nou, ik uh, zit uh, op deze machine uh, normaal gesproken ook. Dit is maar mijn machine, even tussen aanhalingstekens. Uh, en ik borstel dan in de, uh, nou ja, lente en in de zomermaanden borstel ik uh, straatgoten schoon. Uh, die maak ik onkruidvrij. Oh. Aha. Ah. En, en is deze machine echt van jezelf? Uh, nee, die is, uh, die is van mijn werkgever, alleen die is wel gebonden aan een persoon. Wow. En uh, heel af en toe bij uitval, door mij, ziekte of verlof, vakantie, dan zit er iemand anders op. Maar hoofdzakelijk bestuur ik deze machine voor, ja, wat zal het zijn, 90% om niet heel erg opschepperig te doen. Ik ben ook zo benieuwd, hoe worden nou die routes bepaald? Want ik hoor jou net zeggen, ik sta tussen de Frieslandkampina en de Mediamarkt. Ik doe de fietspaden Ach. en de B-wegen rondom Leeuwarden. Ik, ik vertrok vanmorgen vanuit mijn En toen om kwart over vijf de rijden er een strooiwagen ook echt zo bij ons de wijk in. Dat ik ook dacht, nou je bent gewoon je bent echt een route aan het afleggen in een klein dorpje. Wie bepaalt hoe je de route aflegt? Uh, nou, daar hebben wij een tablet voor en die tablet uh, die, uh, is ingedeeld per, uh, per machine ja. en uh, mijn uh, route is route nummer 3005 en die stuurt mij 36 kilometer lang uh, over fietspaden, B-wegen en een stukje centrum van, uh, van de stad. Heb jij wel van die uh, handschoenen zonder vingertop? Anders kan je die tablet niet besturen. Uh, nee, dat uh, het gaat allemaal automatisch. Oh, het enige okay. wat, ik, uh, wat ik hoef te doen is uh, kijken waar ik uh, en vooral luisteren waar ik af moet slaan. Maar ja, inmiddels uh, weet ik de route nagenoeg uit mijn hoofd. Dus uh, ja. dan is het alleen even opletten dat ik tijdig de uh, zoutkaart uh, uh, in- en uitschakel. Omdat sommige stukken kunnen we ook uh, laten passeren. Omdat collega's uh, in die route uh, overlappen. En anders uh, komt er te veel uh, pekel in dit uh, geval uh, ah, juist. op één en dezelfde plek te liggen. Hé, hey, uh, Robert, jij bent nu uh, dit aan het doen. Wat uh, doe je volgende week eigenlijk? Uh, nou, uh, volgende week heb ik gewoon een reguliere dienst. Ja, precies. Dat is week goed. Op, week... Ja, denk... op, week af. Maar wat, de je? Waar, waar, waar, wat, wat wil jij van Robert? Nou, of Robert mee kan doen met het verboden woord. Of hij hier kan komen zitten. Want Robert, de redactie heeft bijgehouden hoe vaak jij het verboden woord beetje hebt gezegd in dit gesprek. Ja, Luc, klopt het nou dat hij het geen enkele keer heeft gezegd? Geen één keer. Nul no keer. Oh, wauw. En, en je was wel gewoon op een leuke manier lang van stof. Precies, ja. Uh, ben jij op de hoogte van het verboden woord, Robert? Ja. Uh, heel erg. Nou, oh, okay, heel we erg. gaan dus vanaf komende maandag spelen we een week lang het verboden woord. Alle DJ's die je dan hoort op Q-Music mogen het woord beetje niet uitspreken. Op het moment dat je ons er toch op betrapt, kun je op de knop drukken, de rode knop in de Q-app. En dan maak je kans op 500 euro. Ja, uh, we willen gewoon bij jou in de leer. Je hebt het geen één keer gezegd in de afgelopen 4,5 minuten. En daar komt weer het bescheiden ja, toerder De Franse prijs voor, uh, Robert. Hartstikke goed. Hey, ondertussen word je ook nog bedankt, Robert. De hele appbox bedankt je. Bijvoorbeeld Chris van Wezel. Hartstikke goed.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 En dan hebben we nog een pick-up die met een schuiver en een kaart erachteraan ja, komt. Dus gaat iemand nog met paarden wagen? <laughs> dus, uh, nou, is nee, voor we, nee joh, we zijn altijd wel mee, hoor. We zijn best wel niet. wel hip hier. Robert, ik ben ja, zo bang dat jij het verboden woord gaat zeggen. Dus ja, we gaan deze af. afronden. En ik wens jou uh, ongeveer veel succes. Ik het idee is geloof ik. Hallo, ja. Hallo? hoor opeens. opeens. Ja. Het moest zo zijn. Ja. was sent from up above But you and me never had a love So much more I have to say Kijk je like music, Left Outside Alone. Toch nog even een appje van Inge. Die zegt, uh, goedemorgen Matthias en Marieke. Ben ik nu zo dom of zie ik geen rode knop in de Q-app? Hashtag verboden woord. Uh, het verboden woord begint aanstaande maandag. Altijd leuk als mensen in hun gewone appjes ook hashtags gebruiken. Dat ja, vind ik altijd leuk. Ja, het heeft dan wat. Echt leuk. Ja, het verboden woord begint maandag. Als je ons dan het woord beetje hoort zeggen... dan kun je op die rode knop drukken die je dan dus ook ziet. Zometeen een nieuwe ronde van uh, Ja of Nee. En Annemarie, wat horen we in het nieuws? Het was uh, gisteren weer zover... Niet zo gezellig, het was divorce Monday. Divorce. Divorce. Ja, di di divorce. Oh, ja, ja die. Die. nee, dat oh, is helemaal ongezellig. sorry. Uh, divorce. Ja, precies. Juist, ja. scheiden. En scheiden. Ja, scheiden, ja, nou, betekent... dat betekent dat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 Sounds better with you. Yo, what up? Tempo -team weet. Plezier op je werk maakt alles beter. Perfect. Dus wat de dag ook brengt, maakt werk van werkplezier. Ja, toch? Check die banen snel op Tempoteam.nl. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar PromoVendum.nl, ook voor de voorwaarden.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 Van mijn auto af. .nl. Goedemorgen, 2 over half 8. Je luistert Mattie en Marieke. De vertragingen langer dan 20 minuten zijn op de A2 richting Maarsen. Door de gladheid kom je tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. Daar in 10 kilometer met 28 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd. De nagenaar Utrecht tussen Nieuwebrugge en Knoop de Meer. Dat was uh, met een vrachtwagen eerder deze ochtend. Daar hadden we ook uh, Anton over aan de telefoon. Ja. Die zag het echt gebeuren. 12 kilometer vielen daarachter is inmiddels lang, bijna 2 uur extra reistijd. En de A58 bergen op Zomer naar Breda. 12 kilometer tussen Zeggen en Breda-West... 22 minuten. Ja, pas eens op als je naar buiten gaat. Geldt nog steeds code geel. Kan behoorlijk glad zijn en op sommige plekken is het ook nog eens mistig. Vanochtend sneeuwt het eerst in het westen. Vanmiddag dan vooral in het noorden. Verder is het droog en wordt het maximaal een graad of vier. Anne-Marie heeft het laatste. Ja, goedemorgen. Moet je met de trein deze ochtend? Nou, dan heb je wel een probleem. Want we rijden tot zeker 10 uur helemaal geen NS-treinen. Ze hebben daar bovenop het winterweer last van een IT-storing. Waardoor de winterdienstregeling niet kon worden voorbereid... legt de NS uit bij de NOS. Er zijn alle... Voor mij zijn totaliteit heeft deze storing nu tot zoveel onzekerheid geleid in het IT-systeem. Eh, ja, dat we gewoon geen goede trainings kunnen garanderen. In combinatie met de wisselstoringen die er nog steeds zijn. En het winterweer dat ook vandaag weer eh, verwacht wordt. En er werd eerst nog gedacht dat alles rond 8 uur weer kon worden opgestart. Maar dat wordt dus later. Treinen van andere vervoerders, zoals Arriva, die rijden wel. Op heel veel plekken rijden ook geen bussen door de gladheid. En wie met de auto gaat, moet ook opletten. Er is gestrooid, maar op sommige plekken kan het verraderlijk glad zijn. Zegt Rijkswaterstaat, overal geldt dus code geel. En je hoort het net ook al bij Marieke, er zijn ook vanochtend al ongelukken gebeurd. Auto's zijn van de weg gegleden en vrachtwagens zijn geschaard. Zoals op de A12 bij het Utrechtse Harmelen. Ook veel motorrijders gaan onderuit. Tot slot het vliegverkeer. Op Schiphol zijn zo'n 350 vluchten geschrapt. En waarschijnlijk loopt dat aantal nog op. Gisteren waren het maar liefst 700. Hé, hey, de motor opstappen. Engman. Ja, dat is gedurfd. Ja, misschien heb je dan de gedachte: dan kan ik in elk geval tussen de files door. Of je maar hebt alleen uh, een motor. Ja, ja. ja. Engman. Ja, absoluut. De brandweer heeft heel hard nieuwe vrijwilligers nodig. De voorzitter van Brandweer Nederland zegt in de Telegraaf... dat minder mensen tijd hebben voor vrijwilligerswerk. En om het nu aantrekkelijker te maken... moet de lange opleiding op de schop. Zo hoeven brandweervrijwilligers in dorpen... straks niet meer getraind te worden voor risico's die daar niet zijn. Zoals brand in hoogbouw. Ja. Ik zou zeggen, uh, be like uh, onze collega Tom van der Weert... Ja. die hoor hier in het uh, weekend samen met uh, Bram Krikken... die doet het al jarenlang. Hij heeft ook een um, heel mooi boek geschreven. Prio ja. 1 heet dat, echt een aanrader. Ja, echt een indrukwekkend boek, want hij vertelt daarover over allerlei cases. En ik vind het meest indrukwekkende nog wel dat hij dan wordt opgepiept... dat hij dus nodig is en dat hij echt drie minuten later op de brandweerkazerne is. Dus hij ligt in bed, hij slaapt. Drie minuten later is hij op de brandweerkazerne En dan staat hij vaak zes minuten nadat hij is opgepiept al bij een brand. Ja, voor iedereen uh, die zegt ik heb wel eens haast. Nou, kijk maar eens even naar Tom van der Weer. Die heeft wel eens haast. <laughs> ja, en hebben jij en je partner gisteren besloten... een punt achter jullie relatie te zetten? Nou, dan ben je niet alleen. De eerste maandag na de kerstvakantie staat bekend als Divorce Day. Omdat dan de meeste stellen uit elkaar gaan. Sowieso gaan deze eerste maand van het jaar januari de meeste mensen uit elkaar... Komt door uitstelgedrag vaak. Veel stellen weten in oktober of november al hoe laat het is. Nou, niet zo best dus. Maar de feestdagen, ja, die komen er dan aan. En dan wil niemand uh, ja, zijn gezin verlaten. Of, uh, niemand wil met kerst alleen zijn. Nee, ja, dan denk je, we houden het toch nog even vol. We trekken nog even door zo uh, met Sinterklaas en kerst. En dan januari komt het hoge woord eruit. Ja, dat is dan toch ook de sociale druk die meespeelt. Hè? Anders moet je, uh, zeg maar, je vrienden, familie gaan vertellen... rond de kerstdagen van ja, wij komen niet. Oh, maar wat zit je elkaar dan zuur aan te kijken met de kerst? Als je al weet dat het op is. De ja, op so, is. Soms weet één van de twee het Ja, één van kan natuurlijk ook. Oh, nog erger. Nog ja. erger. En dan heb je wel een beetje afleiding, moet je maar denken. Nou, bij ons staat de boom nog. Het is bij ons nog vol op kerst. Dus, oh, ik dacht uh... je een aankondiging doen? Oh nee, daar hangt bij ons ook niks in de lucht. Voor zover ik weet natuurlijk. Maar omdat het kerstgevoel bij ons ook nog zo wordt geconsumeerd thuis... hebben wij ook helemaal niet het idee dat het überhaupt als de saaie januari is. Oh, ja. Nee, nee. Het kan ook, ook het... nog een tip zijn, hè? hou je het zomaar een weekje of wat langer vol Precies. Dan uh, tot slot, ja, het duurde maar liefst drie dagen. Maar uh, de kat die dit weekend in een spouwmuur in Barneveld uh, viel, is weer vrij. Omroep Gelderland heeft het erover. Zaterdagavond viel het diertje in het centrum van Barneveld. tussen twee panden. Hoeps naar beneden. Kon er op eigen kracht niet meer uitkomen. De brandweer zetten een hoogwerker en ladders in om die kat te bereiken. Nou, het diertje verstopte zich, maar gisteren... is dan uiteindelijk de kat gevangen met een vangkooi. Het gaat naar de omstandigheden goed met de oh, kat. Nou, eigenlijk al goed. Ook zo irritant dat je hem dan wil vangen... en dat hij zich dan niet laat helpen. Dat is al bloedeigenwijs. Zo bloedeigenwijs. Zo dat je weer tussen een spouwmuur valt. <lacht> Af en toe doe beest heeft dingen dat ik denk... ja, dat is ook eigenlijk hè, ja, een beetje je, Ja, je zoekt het ook een beetje je zoekt zelf het ook op, hè? een he? beetje zelf op, ja. Hé, hey, uh, zometeen natuurlijk een uh, nieuwe ronde van uh, Ja of Nee. Alle topics zijn uh, binnen het sneeuwthema. Dus we dachten, wij gaan naar buiten. Ja, we gaan in de sneeuw zitten. Er is een heel erg leuk setje gecreëerd. Het ziet er echt bijna uit als een televisiezet. En dat schikt wat we zijn tegenwoordig ook op RTL 7 te ja, zien. Tenminste, ik ga er maar van uit. Want Luc, hoe ziet het eruit buiten? Ik heb namelijk nog niks zien staan. Ik heb ontzettend mijn best gedaan. Uh, Oké. Okay. Nou ja, nou dat... Dus, uh... Uh... Ja, dat, dat kan echt alle kanten op. Ik heb ontzettend mijn best gedaan. Maar wat, wat staat er nu dan zometeen? Oh, ik heb even de zitzakken naar buiten gesleept en de plek een beetje sneeuwvrij gemaakt. We kunnen oh. heerlijk gaan zitten en dan ja of nee doen. Leuk! Nou, en dat is dus ook te zien op, op RTL 7. Keep music! Matti en Marieke. En natuurlijk via Kijk Live via Q app. Dit is Taylor Swift. You, with you! Even kijken waar mijn jas is. Heb oh, die nog in de auto misschien? Ik denk het. Oh nee. Was hebben we ook nog ergens muts? Ik heb anders wel een muts.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 Michael Jackson bij Q-Music en uh, Smooth Criminal. Hey, wat zit er mee heerlijk? Nou, ik vind dit uh, voor herhaling vatbaar nu al. Wij doen ja of nee buiten... Dan zijn we er even lekker uit. Wij zitten voor het pand van Q-Music midden in Amsterdam. Op de achtergrond zie je de lampen van de Amsterdam Arena. Misschien herken je het wel als jij op je werk komt. In één keer is alles bedekt onder een witte laag. Het is natuurlijk ook ochtend. Dus er zijn nog niet zo heel veel mensen doorheen gelopen. En het geluid is altijd zo anders. Als het, als het sneeuwt is het allemaal een beetje gedempt en zo. Dus het, het, het geeft een heel lekker ochtendgevoel. Wij hebben Luc ook mee naar buiten genomen. Hey Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Je ziet eruit alsof je een bank gaat beroven. Ja, nou, nee, ik dacht, we moeten de sneeuwstorm in. Dus ik ben mezelf helemaal ingepakt. Ja, ja. Heerlijk, oké. Okay. We hebben drie topics natuurlijk in het winterse thema. Ja. Wij zijn overigens ook te zien op Kijk Live en op RTL 7. Daar zien we ons buiten zitten. Ik zou zeggen, daar gaan we. Ja, nee, ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. w a -E -E. Oké, okay, topics met drie seconden bedenktijd. Luc, wat is de eerste? Sleetje rijden. 3, 2, 1. Ja. ja! Ik heb alleen geen slee. Nee, wij ook niet. En dat is uh, behoorlijk jammer. Want uh, iedereen in het dorp is met uh, de slee, de heet het onderweg. En uh, wij zitten een beetje te hannesen ja, uh, lopend. Terwijl het is echt leuk. Ja, het is heel leuk. Rijden. Volgens mij uh, vinden ze nu ook gretig af, uh, aftrek op Marktplaats weer. Ja. Ja, ja, ja, ja. En volgens mij zijn ze bij allerlei winkels en zo niet meer te koop. Maar uh, ik vind zelf slee rijden ook nog heel erg leuk. Dus als je, ja, als je, ik zou zeggen als je er een over hebt. <laughs> ik vind, kan ook zo jaloers zijn op van die kinderen die dan worden voortgetrokken. Ja. Die dan zo lekker op zo'n slee zitten, vooral met zo'n rugleunetje... die zitten dan helemaal ingepakt als een soort van Michelin-mannetje... en dan worden ze zo richting de supermarkt getrokken bijvoorbeeld. Ik vind een van de mooiste beelden... vind ik kinderen die in slaap zijn gevallen op de slee. Die zijn dan <laughs> volledig ingepakt... als van die, uh, van die kleine skiwezentjes. en die zijn dan in slaap gevallen op de slee. Wat een schattig beeld is dat. Ja. En uh, ook leuk... als je van die... Um, uh, ja, ik, het zijn een soort, soort scheppen van plastic. Ja, dus Snap je wat ik bedoel? Zo, voor, voor, ja. je, voor, je, voor je kont. Ja, dus die ja. doe je zo, dan heb je gewoon zo'n handvat en je gaat op dat ding zitten. En als je helemaal, als je dan een beetje in heuvelachtig gebied woont, ja. dan ga je zo die keuterbergen af in Limburg. Luc, die zit ons aan te kijken, die denkt, slee, slee, ik ben meer van de bobslee natuurlijk. Ja, de bobslee, was ik maar een bobsleeer. Was je maar een bobsleeer. Helaas, hij is niet geselecteerd voor het uh, Nederlands team. Oké, okay, volgende Luc. Je stoep sneeuw vrijmaken. 2, 1. Nee. Nee, nee, dat ver, nee, sorry, dat verzuim ik echt. Maar jij woont ook in een appartementencomplex. Dus voelt überhaupt iemand dan de verantwoordelijkheid om het snoepje sneeuwvrij te maken? Nee, want wij, wij, wij, wij, ons appartementencomplex staat aan een heel groot plein. Ja, dat is een half voetbalveld. Ja, waar begin je? Wat je wel? wel echt heel erg liefdevol is, is dat jij gisteren nog in de sneeuw hebt geschreven. Echt heel groot. Uh, m Hartje K. Ja, Hartje Kiki. Ja. Dat had je niet met een sneeuwschuiver, maar met je hele grote voeten. Ook een soort sneeuwschuivers ja. schuivers had je dat gedaan. Ik had het binnen drie seconden had ik ja. dat geregeld. <laughs> ja, het was echt heel erg groot. Ik wil zeggen, als je vlucht ging... richting uh, Amsterdam... Ja. en die kans is klein, dan had je het kunnen zien staan. Ja, en iedereen had dan geweten... dat is Matti, Hartje Kiki. Ja. Het was morgen niet ook nog in het nieuws dat Annemarie vertelde... dat het tot 2007 of zo... verplicht was Klopt. om je stoep... vrij te maken ja. van sneeuw. Ja. Uh, en dat dat nu gemist wordt. Omdat het ook een beetje het, het, het, het buurtgemeenschap is. Dat je voor elkaar zorgt. En op elkaar let. En zodat je je stoepje schoonhoudt. Voor de oudere ja, mensen bijvoorbeeld. Inderdaad. Ze zijn nog bezig met de formatie. Misschien moet die wet gewoon heringevoerd worden. Ja. toch? Ja, ja, ja, denk ik wel. Oké, okay, laatste Luc. Een sneeuwengel maken. 3, 2, 1. Nee. Uh, nee. Maar wel echt leuk. Ik ga het doen. Ja? Ja, ik ga het doen. Ik, ik, ik hoopte het al zo. Ik hoopte het al zo. Oké, okay, nogmaals. Uh, je kan het zien op uh, Kijk Live en op uh, RTL 7. En daar gaat ze volledig in de sneeuw. Daar ligt ze. Hoe kan het ook anders? Marietje Elsinger maakt hier een sneeuwengel. <laughs> en hiermee ronden we af deze speciale editie van Ja of Nee op locatie. Wij gaan lekker naar binnen, want daar is het uh, toch warmer. <laughs> <laughs> make it nice, make <laughs> Alesso en Sascha bij Key Music en Destiny. Het is uh, acht minuten voor acht. Wij zijn uh, weer lekker binnen. Nou, ik vond het echt heerlijk om buiten te zijn. Ik vond het wel uh, ja. voor herhaling vatbaar. Ja. Misschien kunnen we het ook in de zomer doen. De zomereditie is heerlijk. Ja, en als je vandaag uh, thuis werkt, omdat je geen kant op kunt... omdat uh, de NS-treinen niet rijden of omdat het gewoon echt rommelig uh, is op de weg... of dat je denkt, nou, ik vind het gewoon te gevaarlijk... Ja, ga wel af en toe even naar buiten. Absoluut. Ga, ga niet alleen in je thuiskantoor zitten koekenbakken. Maak echt rondjes. Maak een sneeuwengel. Dat was heel leuk om te doen. Zometeen uh, na acht uur willen we jou graag horen. Het uh, was vanochtend op het uh, vroege uur van uh, ongeveer half zeven... dat we hier een, uh, een pittige, maar toch ook vrolijke discussie hadden. Ja. Over uh, het, uh, wat er aan de hand is met de, de staatsloterij. Namelijk de winnaar van de staatsloterij. Er is twee keer 15 miljoen euro gewonnen. Ja. Op een half lot. En uh, allebei die winnaars. Die hebben het lot cadeau gekregen. Nou daar hadden wij het vanmorgen over. ja, En, en, en Mattie en ik. Die hebben gezegd. Hoeveel van dat geld we dan zouden ja, geven. Aan degene die ons het lot zouden schenken. Precies. Dat vond Annemarie bijzonder karig. We gaan er zo meteen nog een keer naar luisteren. En ga alvast voor jezelf na. Als jij 15 miljoen euro zou winnen op een lot... dat jij hebt gekregen van iemand anders... zou je die persoon dan wat gunnen? En hoeveel dan? Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh nee! Oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd?